Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Militairen proberen de orde te herstellen op de luchthaven van Kabul. Dat doen ze zodat de evacuatievluchten vanuit Afghanistan weer hervat kunnen worden. Eerder vandaag stonden er massa's mensen op de landingsbanen... in de hoop aan boord van een van die vliegtuigen te komen, zag correspondent Alette André. Mensen rennen op vliegtuigen af, proberen naar binnen te klimmen. Er zijn zelfs beelden online verschenen van, ja, van mensen die, die zich aan... De, de wielen van een vlie, vliegtuig vastklanten en op die manier zelfs opstegen. Maar daarna ja, vanuit de lucht, uh, vanuit het vliegtuig richting hun dood vielen echt dramatische beelden. Op het vliegveld loste Amerikaanse soldaten vandaag schoten waarbij twee bewapende Afghanen omkwamen. Het is niet duidelijk of dat twee Taliban strijders waren. Alle zorgmedewerkers in de Amerikaanse staat New York moeten zich verplicht laten vaccineren tegen corona. Dat heeft de gouverneur daar gezegd. Eind september moeten ze een eerste prik hebben gehad. Er is wel een uitzondering voor mensen die om medische redenen of vanwege hun geloof geen vaccin willen. In delen van Spanje en Griekenland moeten mensen met spoed hun huis uit. Verschillende dorpen worden geëvacueerd vanwege de bosbranden daar. In de buurt van Madrid is sinds zaterdag al zeker 12.000 hectare natuur verwoest. In Griekenland is al zo'n 100.000 hectare in vlammen opgegaan. En in steeds meer steden kun je een flitsbezorger naar je huis laten komen. Dat is iemand die de boodschappen binnen 10 minuten komt bezorgen op de fiets. Handig als je bijvoorbeeld staat te koken... maar één ingrediënt niet in huis blijkt te hebben... Maar er zijn ook zorgen. Gemeentes doen onderzoek naar de verkeersveiligheid... ...maar ook naar de kleine winkelmagazijntjes die overal opduiken. Vaak met afgeplakte ramen. En onderzoek vraagt specifiek om de impact hiervan op de verkeersveiligheid... ...maar bijvoorbeeld ook over uh, het zicht van de winkelstraten. En want wie ziet nu dichtgeplakte ramen met fietsers voor de deur? Ja, dat maakt de straten niet echt uh, gezellig. Een van die flitsbezorgbedrijven zegt trouwens dat die magazijnen nu zijn afgeplakt... ...zodat de concurrentie niet naar binnen kan kijken. Het weer nog. Vooral in het noorden regent het vanavond. Verder waait het hard. Morgen begint de dag zonnig. Later komen er buien. En het wordt zo'n 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op bijna alle wegen prima doorrijden. Alleen op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem... heb je nog een kleine 10 minuten oponthoud... tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. Tot zover de verkeersinformatie.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 Er staat hier in deze van Von Vee. <coughs> dat heeft alles te maken, ook sowieso met de tekst. Die is uh, nog steeds zo van aard dat hij bij mij nog steeds binnenkomt. En uh, ja, ik geloof al uh, dat hij bijna uh, er haast niet uit is uh, geweest... Uh, vanaf uh, februari zo'n beetje, toen hebben we hem uh, erin gezet. Dus kun je nagaan, we zitten nu al in augustus, dus het uh, loopt al een half jaar. Uh, met Openly Remember, deze, deze 12e augustus van Alternative FM...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 Een Tijdje terug heb ik deze ook al de laten horen. Edwin Denks en Live.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 You have to carry your own cross Angry, oh, yeah. I must learn to open my heart to a love that changes so fast. Doo -doo -doo -doo -doo -doo -doo -doo There was good grass dying.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 M.E. aan. Zeg ik het goed, Sylvia? Jouw tweede naam? Ja, zeker. Er zijn wat verschillende meningen over hoe je het uit moet spreken. Mijn ouders doen ook M.E. en die hebben het bedacht. Dus dan zal het wel goed zijn.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 Um, maar dan kom je soms op zo'n punt, als er bijvoorbeeld een coronacrisis uitbreekt... waardoor het allemaal even niet meer kan, muziek mm. maken op de manier zoals we het kennen... dat je denkt, ja, maar wat, wat is er nu al nog over? Weet je wel? Wie, wie ben ik dan eigenlijk zonder die muziek? En ja, uh, ja het heeft best wel veel... Uh, nou ja, het, het heeft je wel een beetje in dan of zo. Dan voel je, je dus afhankelijk van zoiets. Ja. Um, nou ja, en dat zet je wel even aan het denken, ja... over gewoon ja, je identiteit en wie je bent, ja... Uh, yeah.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 nou ja, ik heb als eerste grote ding toen ik 17 was met de beste singer-songwriter van Nederland meegedaan. Ja, ja, ja. Met uh, uh, met Rogier Pelgrim toevallig ook. Oh, dat weet. Dat zou ik niet durven zeggen of dat het. Uh, dat was namelijk. Dat was namelijk de eerste. Uh, geloof ik in 2012 samen met uh, uh, Angela Moira, maar uiteindelijk was uh, Bob uh, de winnaar. In die lichting uh, zat, zat dat. Maar dat was jij nog niet. Toen oh, was jij nog niet die in die lichting. Dat was seizoen 3, volgens mij. Ja, dat is uh, een paar seizoenen uh, daarna geweest. Ja. ja, inderdaad. Ja, dat, uh, ja. dat, ja. En dat is dus ja, ook. Dat was een eerste. Een eerste ja, dat was wel echt serieus. Van nou, hier ga ik voor eigenlijk. Mm. En voor die tijd was het gewoon lekker op mijn slaapkamer. Een beetje hobbyen, zeg maar. Af en, en toe. Uh,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 As I step into the light And I still can't believe it Maybe this is all a dream this Is this all that you long?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 ZANG Song. Just give me time uh Dat was uh, Koen Alvarez. Uh, vorige week heeft hij uh, dat, uh, deze single fijn uit uh, weten te brengen. Uh, bracht de tijd op, uh, nou wat is het, uh, bijna uh, 10 minuten voor 8. Uh, ik uh, ga nog even terug naar vorige week. Want vorige week heeft 1 Kasper gespeeld. En dus zijn we bijna... En de hoorde je trouwens Kafka met een bijzondere uitvoering van Booty Call, De eigen versie zowaar. 1 Kasper, vorige week in de uitzending. En vorige week had hij had ook volgens mij dit nummer gespeeld. Of ook maar niet. Ga weg!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 Is wat doe je nog hier? Javre Javre Javre Javre Javre Awesome. En Casper, want uh, we moeten rap verder. En ik heb hem eindelijk uh, hoor want het is hem. Uh, hier is David Blinko en Love is Here for Koffie wordt ook eh, gewoon weer een fijn voor meneer gezet. Dankjewel, hè! <laughs> ja, zo werkt dat. Dan krijg je het zo Het was David Blinko met een klein beetje een standwoordse inbreng. Want eh, de dame die je erop mee hebt gehoord is Lea Bos. Die had al eens een keer eerder van zich laten horen... samen met een samenwerkingsproject van Marlene Sjerps, geloof ik.